Het verhaal dat ik jullie vandaag zal vertellen, meisjes en jongens, speelt zich af in India. Dit onmetelijk land, groter dan Europa, bereikten we een week na onze beruchte ontmoeting met de zeerovers. Na dagenlang niets anders te hebben gezien dan water en lucht, waren we natuurlijk blij weer in de beschaafde wereld te komen. Nu ja, beschaafd is misschien veel gezegd, want het stadje waar we belandden, het was meer een achterlijk dorp dan een stad. Maar er was wel een hotelletje waar we onze intrek konden nemen. En na ons lang verblijf in de duikende eend, kwam het ons erg luxueus voor. Ook al was dat helemaal niet het geval. Wil je geloven dat ik blij ben weer in een echt bed te kunnen slapen? En aan een echte tafel te kunnen eten? Ja, ik ook. <laughs> De duikende 1 is wel tamelijk comfortabel, maar, maar de leefruimte blijft toch beperkt? Pff. Nou ja, je kunt niet alles hebben, hè. Voor mij blijft onze duikende eend het meest volmaakte toestel dat er maar kan bestaan. Ik moet bekennen dat ze mijn verwachtingen ver overtraffen heeft. Hoeveel afstand zou ze al afgelegd hebben sinds het begin van onze reis? Oh, ik heb het nog niet nagegaan op de kilometerteller, maar ik schat dat het om en nabij de, de, de 40.000 kilometer moet zijn. 40.000 kilometer? Er is zoveel als de omtrek van de aarde, is het niet? Juist daarom zijn de motoren hoog nodig aan een revisie toe. Het had eigenlijk al lang moeten gebeuren. Oh. Maar ja, telkens als we het wilden doen, is het er maar tussen gekomen, hè. Ja, we Met mogen de... het niet het... langer uitstellen, professor. Eh, zeker en vast niet. Morgen zetten we ons aan het werk, jij en ik. Uh, mag ik weten hoeveel tijd die revisie zal vergen, oom Januari? Uh, ik wil het grondig doen. En dus zul ja, je allicht op een, een dag of acht moeten rekenen. Wat? Zolang? God hemeltje, maar hoe moeten Piet en ik hier intussen die tijd doorkrijgen? Ah, je moet uitrusten, Marleen. Bekomen van alle emoties, vakantie nemen. In dit gat? In een half uur heb je alles gezien wat er te zien valt. Een tempeltje van niks, een rivier en enkele inheemse huizen. Ha, is me nogal wat. Jij zou hier zeker alweer weg willen, hè, zus? Ik zou eindelijk weer eens in een echte stad willen komen drukke winkelstraten zien en mensen en, en beweging omheen. Ik kan je wel ergens bijtreden, Marleen, maar nu moet ik toch in de eerste plaats aan mijn duikende eend denken, hoor. Als ik ze nu niet grondig nakijk, zou ze ernstige schade kunnen oplopen. Hm? Begrijp ik toch? Ja, natuurlijk begrijpt ja. ze dat, oom Januari. Luister niet naar haar gemopper. Ik geloof dat Marleen vandaag de pokkenpruik op heeft oh. en in alles de smoor heeft. Oh. Daarbij, wij vinden wel iets om die acht dagen door te krijgen. Oh, ik hoop het. In afwachting zal ik nog maar eens wat gaan douchen. Maar het is hier om te smelten van de hitte. Tot straks. Tot ja. straks, lieve zus. En zorg ervoor dat je samen met het stof ook je slechte humeur wegspoelt. <lacht> ja. Wat zou je ervan denken, Coralis, als wij twee al eens gingen kijken of hier ergens een garage te vinden is? Oké, okay, professor. Kan ik morgen misschien een handje toesteken bij het nakijken van de duikendreet? Laat dat maar aan Coralis en mij over, jongen. Ja, jij kunt beter een middel bedenken om je zus bezig te houden. Ja, goed. Dat zal ik dan onmiddellijk proberen te doen. Met spreker Sikri, de hoteljongen overa. Hij zal je wel weten te vertellen wat dit stadje zoal te bieden heeft. Dat is een uitstekend idee, oom. Ja, tot straks dan, Piet. Kom, Coralis. Ja. Sikri. Wat kan ik voor je doen, Sahib? Sikri, liefschuris. Wij zullen hier zeker een week logeren. Dat heb ik de andere Sahib voor zeggen. Ja, goed. Maar voor mijn zus en mij wordt dat dan wel een vervelende tijd. In dit stadje valt niets speciaals te zien of te beleven, geloof ik. Het, het is hier wel een kleine plaats, waar nooit veel gebeurt. Ja, dat vreest ik al. En daarom ook je vragen of je me geen tip kunt geven. Weet je hier niets dat de moeite waard is om eens te gaan bekijken of zo? Oh, even nadenken. In de stad zelf is niks bijzonders. Maar buiten de stad zijn wel mooie hoekjes. Hm? Je hebt er bijvoorbeeld vragen tegen is er iets speciaals te zien? Een woud is altijd mooi, Zagheep. En voor jullie westerlingen kan het de moeite waard zijn er de apen aan het werk te zien. <gacht> Zitten er apen in de omgeving, Sikri? Natuurlijk, Zagheep. Zo weet zelfs dat ze een ware plaag beginnen te worden. Ja, dan moeten we die zeker eens gaan bekijken. <gacht> niet zo heel ver hier vandaan is ook een plaats waar werkolifanten opgeleid worden. Als je daar nooit geweest bent en het niet gezien hebt, loont het ook wel de moeite. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe kunnen we er komen? Het is te ver om met de voet heen te gaan. Jullie kunnen beter een taxi nemen. Ja, dat zullen we dan morgen doen. Vandaag gaan we naar het Apenbos. Maar, zeg Sikri, zijn er buiten die Apen nog andere dieren, uh, gevaarlijke dieren bedoel ik? De sahib hoeft niet bang te zijn. Het enige gevaar dat hem in het woud kan bedreigen is dat hij zou kunnen verdwalen. Is het dan zo uitgestrekt? Het is tamelijk groot, ja. En er komen zelden mensen maar als je op de weg blijft, loopt je geen gevaar. Wat hoor ik daarover, gevaar? Sikri vertelt me net dat hij vlakbij een prachtig woud is... waar apen in het wild leven. Voel je er wat voor om er een kijkje te gaan nemen? Ja, mij goed. Zullen we dan maar dadelijk gaan? Oké. Om hoe laat moeten we hier terug zijn voor het avondeten, Sikri? Het avondmaal wordt tussen zes en zeven opgediend. Ja, dan hebben we ruim de tijd voor onze wandeling, is het niet? Zeker, saai, zeker. Het woud begint vlakbij de stad. Zullen we dan maar gaan, Marleen? Moeten we om januari niet waarschuwen dat we weggaan? Hij is met Kouralus de stad ingetrokken om een garage te zoeken. Ik zal de Sahid wel zelf. waar jullie het gebleven zijn. Ja, dat is vriendelijk, Sikri. Tot straks. Tot straks, Sikri. Ik werd gewandeld, sahib. Ik gewandeld. Toen we buiten het hotel kwamen, voelden we de hitte van de gloeiende zon als een deken op ons vallen. Ons weer in herinnering in welk land we zaten. En ook dat we tropenhelmen hadden om ons tegen de zonnegloed te beschermen. We keerden gauw terug naar onze kamer om ze te halen. En toen kreeg Marleen de goede inval ook het fototoestel mee te nemen. Op dat moment hadden we natuurlijk geen vermoeden van hoe nuttig dit apparaat zou blijken te zijn en welke uitstekende dienst het ons nog zou bewijzen. Een half uur later bereikten we het woud en zagen onmiddellijk dat Sikri niet overdreven had. Het was er inderdaad. Prachtig. En apen kwamen er zo talrijk voor dat we geen ogen genoeg hadden om hun dolle fratsen te volgen. Hier moeten honderden en honderden van die diertjes zitten, geloof ik. <tie> Zie ze hun gangen gaan. Het is nog heel wat anders dan in een dierentuin, hè? <tie> er is geen vergelijking mogelijk. Zullen we nog een eindje verder het bos ingaan? Mij goed, maar we moeten er wel rekening mee houden met wat Sikri gezegd heeft. Wat heeft hij gezegd? Dat we op de weg moeten blijven omdat we anders het gevaar lopen te verdwalen. Ach, maar waar ben jij toch altijd bang? Trouwens, waarom zouden we van de weg afgaan? Hé <laughs> hey, zeg, kijk daar eens. Wat zie je? Ja, als ik u niet vergis is daar een bouwweg. Oh ja, nu zie ik het ook. Wie <laughs> haalt het in zijn hoofd midden in het bos te komen wonen. Er loopt niet deze weg heen. Zal ik eens wat zeggen? Ja. Dat het geen gewoon huis is. En wat is het dan wel? Een oude tempel of zoiets? Je kunt gelijk hebben. In dit land zijn ook de onmogelijkste plaatsen oude tempels te vinden. Zullen we hem van dichtbij gaan bekijken? Vooruit maar. Waarom zou die tempel nu midden in het bos gebouwd zijn? Ik denk dat hier oorspronkelijk geen bomen gestaan hebben. Toen die tempel gebouwd werd, kwam het woud waarschijnlijk nog niet tot hier. Daarom geloof ik juist dat deze tempel in onbruik geraakt en verlaten moet zijn. Ja, je kunt gelijk hebben. Want kijk hoe bangvallig hij er toch uitziet. Valt nergens een mens te zien. Nee, maar wel apen. Kijk toch eens hoe lenig ze langs die vooruitstekende stenen tegen de muren opklimmen. Daarom zijn het ook apen. Ah, zullen we binnen een kijkje gaan nemen? Oh, maar kunnen we dat wagen. Maar waarom nu niet? Of ben je bang van die apen? Natuurlijk niet. Kom dan mee. Voorzichtig, toch, zus. Het is hier vrij donker. Ja, maar mijn ogen wennen al aan die schemering. Het is hier groter dan je buiten zou vermoeden. Hé, wat is dat donkere ding daar tegen die wand? Kan dat een stenen altaar zijn? Ja, dat is best mogelijk. Voor het overige is hier niets speciaals te zien. Wat zou je eigenlijk willen zien in een oude verlaten tempel? Wat? Mensen? Kijk, daar. houtgloeiende ogen. Oh, ja, is gewoon een aanvanger Ik, ik schrok me haast dood. Jij bent me toch ook een held, ja. Wie is nu bang voor een aap? Kom, kom er kom, kom, Ja, pas toch op, Marleen? Waarom? Dat dier is banger voor mij dan ik voor hem. Ja, kom, Peetje, kom. Je hoeft niet bang te zijn, kom. Hé, hey, zeg, die, die aap is er met mijn helm vandoor. Toen <laughs> zie je wat er van komt, Toen ik hem op de dag dat heeft hij hem mijn hoofd gegrietst. Hij is er mee op het altaar, je probeer hem nu maar eens terug te krijgen. Hé, hey, hey, kom, kom, beestje, kom. Geef mijn helm maar terug, kom. <laughs> Doe nou, liefje. Geef hier mijn helm. Kom, aapje. Ik denk dat die aap geen Nederland verstaat, Marleen. dat Marmel, geef onmiddellijk mijn helm terug. Goed zo zus, laat zien wie hier de baas is. Oh wacht lelijk aap, ik zal je. De aap bleek niet de minste lust te voelen om de tropenhelm terug te geven. Hij zette hem gewoon op zijn kop en Marleen zette een wilde achtervolging in. Maar tegen het snelle lenige dier had ze geen schijn van een kans. Als een schicht rende en wipte het de tempelruimte rond met Marleen achter zich aan. In een grote woede en ijver om weer in het bezit van haar eigendom te komen, wipte Marleen op een gegeven ogenblik zelfs bovenop het stenen altaar waar de dief aan toevlucht had gezocht. En toen gebeurde er iets merkwaardigs dat ons aap en helm deed vergeten. Wat is dat? Het lijkt me of er beweging in het altaar komt. Maar ja, het schuift langs van zijn plaats. Wip de show af! Oh kijk, Piet. Er ontstaat een opening in de vloer. Huh? Ja. Ik zie een stenen trap. Wat heeft het allemaal te betekenen? Door op het altaar te springen heb je zeker ergens tegenaan gestoten en een mechanisme in werking gesteld. Wat doen we nu, Piet? Hoe, oh, wat doen we nu? Gaan we de trap af? Maar ben je gek? Je ziet toch zelf wel dat het daar donker is? Ik voel gelust mijn nek te breken, hoor. Bovendien weten we niet wat ons daar beneden te wachten staat. Maar het is juist om daar achter te komen dat ik naar beneden wil. Maar alleen we doen het niet. dorie, wat ben je toch onbanger? Ik ben niet bang, ik ben enkel voorzichtig. Je moet toch zelf inzien dat je je niet zomaar die trap kunt afwagen. Je zou op zijn minst een zaklantaarn moeten hebben. Met een toorts zal het zeker ook wel gaan. En waar wil jij een toorts vandaan halen? Maar we maken er een, met droge takjes en doorgras. gras. Je bent gek. Maar ik ben niet gek. Misschien staan we op het punt een merkwaardige ontdekking te doen, man. Maar goed, als je niet met me mee gaat op onderzoek, dan ga ik wel alleen. Waar ga je heen? Dat zegt ik toch al, ga een toorts maken. Uit de verschillende verhalen die ik je al verteld heb, Meisjes en jongens, zul je al weten dat mijn zus Marleen af en toe erg voortvarend en zelfs roekeloos kan zijn en dat ze haar zin weet door te drijven als ze zich iets in het hoofd heeft gehaald. Ook ditmaal was dat het geval. Het verschuivend altaar, de donkere opening in de vloer en de geheimzinnige trap hadden in zo'n hoge mate haar nieuwsgierigheid opgewekt dat ze voor geen reden meer vatbaar was. In minder dan geen tijd had ze met behulp van wat droog gras en dorre takken een soort van fakkel in elkaar geknutseld. Hiermee gewapend, liep ze weer de oude tempel binnen. Wat kon ik anders doen dan haar volgen en hopen dat ze geen al te grote dwaasheden zou uithalen. Heb je lucifers? Je weet best dat ik altijd het doosje bij me heb. Steek me doos dan aan. Luister dus, maar in. Ik geloof echt dat je een dwaasheid begaat, hoor. Ach, man, hou toch op met zeuren. Wij kunnen beter teruggaan naar het hotel en onze ontdekking met oom Januari en Coralis bespreken. Dat zullen we straks dan doen. Kom op met die lucifers. Ja, je bent zo koppig als een muilezel. Hou je toorts lager, dan zal ik een lucifer aanstrijken. Breng het vlammetje bij het droge gras. pas maar op dat hij je handen niet verbrandt. Ach, dit is een prima toorts. Kijk eens hoeveel licht ze heeft. Ik zal voorop gaan. Of blijf je hier liever op me wachten? Ik ga met je mee, dat spreekt toch vanzelf? Vooruit dan. Ik zorg ervoor dat je niet uitglijdt. Die treden zijn echt glad. Dat komt door de vochtigheid. Heb je al gezien hoe vochtig het hier is? Ja, het water loopt van de muren. Deze trapgang zal wel in lange tijd niet meer gelucht zijn, denk ik. Wie weet hoe lang de toegang afgesloten is. Een ruimte die lang afgesloten bleef kan gevaarlijk zijn. Beging je weer? Waarom zou het gevaarlijk zijn? Omdat er giftige dampen kunnen hangen. Ach, onzin. Als de lucht hier giftig was, zou mijn toorts toch uitdoven? Daarin heb je gelijk. Het stelt me gerust dat ze blijft branden. Maar dat kan dan ook betekenen dat deze onderaardse trap nog wel gebruikt wordt. Wat was dat? Kan het zijn dat het altaar weer op zijn plaats geschoven is? Maar ja, want ik zie geen lichtschijn meer boven aan de trap. We zitten opgesloten, Marleen. Geen paniek, broer. We geraken er weer buiten. Pas op. We hebben de voet van de trap bereikt. We zijn in een onderaardse ruimte terechtgekomen. Ze is nog groter dan de tempelruimte boven. Oh, Domme. Kijk daar eens. Twee ogen. Twee groene ogen. En ze staren ons strak aan. Zou dat weer een aap zijn? Nee, nee dat is iets anders, maar alleen ik voel me niks gerust. Oh, maar oh, ik zie wel wat het is. Wat? Het is een groot beeld en die twee ogen zijn glanzende stenen, kijk maar. Wat een zonderling beeld. Het moet een of andere god voorstellen, maar zeg, zou het kunnen dat die ogen edelstenen zijn? Ze vuil fel het licht van je doort, maar ik denk dat het half edelstenen zijn. Eigenlijk vind ik het een griezelig beeld, Marleen. Waarom? Kijk eens goed naar dat gezicht. Erg vriendelijk ziet het er niet uit. En aan het lichaam zijn vier armen. Ja, dat had ik nog niet eens opgemerkt. Dat beeld moet inderdaad een of andere god voorstellen. Hoort geraden, vriendeling. Het is onze god Satros. Waar komt die stem vandaan? Ik weet het niet. Wie heeft jullie het geheim van deze tempel verraden? O, kijk, Piet. daar zie ik een gedaan. Ja, het is een man, een soort priester, Maar hij is niet alleen. Vreemdelingen, ik heb een vraag gesteld. Wie heeft jullie het geheim van deze Saperos tempel verraden? Niemand heeft het ons verraden. We hebben door louter toeval deze onderaardse ruimte ontdekt. Dat is totaal onmogelijk. Mijn zus spreekt de waarheid. Ze is boven op het stenen altaar gesprongen en toen is het vanzelf onze plaats geschoten. Je liegt vreemdeling en je leugen is erg doorzichtig. We liegen niet, het is allemaal gegaan zoals mijn broer zegt. Kom, kom, kom. je wilt er toch niet ongeloven dat je zomaar zonder reden op het altaar gesprongen bent en dan nog toevallig op de verborgen knop hebt getrapt die het mechanisme in werking stelt? Wie zou nu zoiets doen? Natuurlijk heb ik het niet zomaar gedaan. Ik zat achter een aap aan. Een aap die je helm afgepakt had en daarmee aan de haal is gegaan. Maar, maar als het u hindert dat we hier zijn, zullen we wel weer weggaan, hoor. Zo eenvoudig gaat dat niet, vreemdeling. Waarom niet? U moet ons enkel zeggen hoe we hier weer buiten kunnen komen. Je begrijpt me verkeerd. Door tot hier door te dringen hebben jullie deze heilige plaats ontwijkt. Wat bedoelt u daarmee? Dat hier enkel de volgelingen van Sateros toegelaten zijn. Onze God doet niet de aanwezigheid van oningewijden. En zeker niet van westerlingen. Maar het lag toch echt niet in onze bedoeling deze tempel door onze aanwezigheid te ontwijden. Als we het geweten hadden, zouden we hier nooit gekomen zijn. Wij bieden u onze welgemeende verontschuldigingen aan. Vreemdeling, ik zei dat je de zaak veel te eenvoudig ziet. hier eenmaal dan kunnen we je niet zonder meer laten weggaan. Waarom niet? Omdat daardoor het geheim van deze tempel zal verraden worden. Maar goed, we zullen er niet langer over praten. We trekken ons terug om over je te verraadslagen. Oh kijk, ze zijn verdwenen. Die kerels zijn als in rook opgegaan. Hoe kan dat nu? Volgens mij zijn ze langs een geheime uitgang naar buiten gegaan. In de duisternis hebben we niet goed kunnen zien hoe dat gebeurd is. Zou er dan nog een andere in- en uitgang zijn? Dat moet dan wel. Ja, ga met je toorts naar de muur. Dan zullen we hem onderzoeken. Hier valt niets ongewoons te zien. Ja, maar er moet hier toch ergens een deur of een opening zijn. Ik kan niet anders zien dan gewone steen. Laten we zorgvuldig elke vierkante centimeter onderzoeken. Hoe we ons ook inspanden, de muur bleef zijn geheim bewaren. Nergens konden we een reet of barst ontdekken die er zou op wijzen dat zich ergens een doorgang bevond. En toch kon het niet anders dan dat de Satros vereerders daar langs de onderaardse kamer verlaten hadden. Toen we daar bot vingen, gooiden we het over een andere boeg. Het is onbegrijpelijk. ja. En nu zie je in welke moeilijke toestand je ons gebracht hebt door die trap af te willen dalen. Wie had ook zo'n afloop kunnen voorzien? Te oordelen naar wat die man gezegd heeft, dat we in groot gevaar. We beginnen het ook te geloven. Maar dat betekent nog helemaal niet dat we ons niet uit kunnen redden. Hm. Wat kunnen we nog doen? We de de andere uitgang proberen weg te komen natuurlijk. We gaan weer de trap op. Kom aan. We mogen ons wel haasten. Anders is onze toorts opgebrand. Er zal bovenaan de trap wel iets zijn waardoor we het altaar van zijn plaats geschoven krijgen. Daar zou ik maar niet te vast op rekenen. We moeten uitkijken naar een vooruitspringende steen ofzo. Ja, ik, ik kan nergens iets vinden. Laten we dan op het gevoel proberen. Evenmin als bij de blinde muur, beneden, konden we bovenaan de trap iets ontdekken waardoor het mogelijk werd de uitgang vrij te maken. Toen onze toorts bijna opgebrand was, moesten we het zoeken opgeven. We gingen weer naar beneden. En toen kreeg Marleen plotseling een schitterend idee. Piet, ik heb het gevonden. Wat heb je gevonden? De manier om buiten te geraken. Heb je de verpakte deurknop ontdekt? Nee, nee. Maar ik heb wel. Een Wil je ze te lijf gaan? Ja? Maar nee, man. Maar we zullen ze zo vuil verblinden... dat ze gedurende enkele ogenblikken niks meer zullen zien. Hm. Kan je echt niet volgen, weet je? Hm. Erg ben je toch niet, hè? Denk aan wat Coralis gedaan heeft... om de kromefant buiten strijd te zetten. Wil hm. hm. jij het voor als wapen gebruiken? Dat bedoel ik, ja. We moeten bij deze muur dan wachten... Zodra die kerels hier weer binnenkomen, maken we sneller een opname. Ze zullen er zich niet aan verwachten. En de hevige flits zal hen in deze diepe duisternis zo verblinden, dat ze gedurende vijf of tien seconden niks meer zullen zien. Dat zal ons toelaten, snel langs hen heen te glippen en te ontsnappen. Marleen, je hebt het gevonden. Het is het enige dat we nog kunnen proberen. Vlak bij de plaats waar we de geheime ingang in de muur vermoeden, hielden we ons klaar. De tijd verstreek tergend langzaam. Het werd nog erger toen onze toorts opgebrand was en de temperruimte in een volledige duisternis gehuld werd. Toen leek elke minuut wel een uur te duren. Maar eindelijk toch kregen we een geluid te horen. Opzet maar niet. Denk erom dat je niet te vlug je fototoestel laat flitsen. Neem er de nodige tijd voor. Net voor ik afdruk, zal ik jou ja Op dat ogenblik moet je je ogen sluiten om niet zelf verblind te worden. Oké, okay. maar zwijg nu, want dan komen ze. Hier zijn we weer, vreemdelingen. We hebben over je lot beraadslag. Het doet me oprecht, leek je slecht nieuws te moeten melden. Slecht nieuws? Opgelet aan Piet? Ja. Wat is dat? Piet? Wat is dat? Ja, niet. Piet! Rennen Piet! Rennen, rennen. Onze list was schitterend geslaagd. De onverwachte hevige lichtflits had de zaadroos vereerders zo zeer verrast dat ze volledig uitgeschakeld werden en de eerste ogenblik niet in staat waren op om het even welke manier te reageren. Ze merkten zelfs niet hoe Marleen en ik snel naast hen heen glipten en langs de tweede geheime uitgang naar buiten vluchten. Voor ze zich hersteld hadden en de achtervolging konden inzetten, waren we al in het bos in veiligheid. Het was nacht voor we ons hotel bereikten en daar ons wedervaren konden vertellen. Toen dat gebeurd was, zei Sikri... Jullie mogen van geluk spreken, er zo goed te zijn afgekomen. Waarom, Sikri? Satros is een vrede god en zijn aanhangers vormen een geheime, erg fanatieke secte. Hun samenkomsten zijn door de wet verboden en net daarom zijn de mensen zo gevaarlijk. Denk je dat ze ons zouden gedood hebben, omdat we hun tempel ontdekten? Daar moet je niet aan twijfelen. De Satros vereerders deinsen voor geen moord terug. Wat een geluk dat ik het fototoestel bij de hand had. Voor de tweede maal tijdens onze reis met de duikende eend, had een fototoestel ons leven gered. In tegenstelling tot de eerste keer waren de opnamen ditmaal echter zo haarscherp, dat de politie, die we natuurlijk ook op de hoogte gebracht hadden, niet de minste moeite had om er de gevaarlijke Satros vereerders mee te identificeren. Ze werden allen aangehouden en ingerekend en hiermee was ons zoveelste avontuur ook weer goed afgelopen.